8 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In de Franse Alpen is een groep middelbare scholieren bedolven onder een lawine. Volgens Franse media ging het om tien scholieren en één of meer leraren. Er zijn zeker drie doden gevallen. Een van hen is een Oekraïner en hoort dus niet bij de scholieren. Vijf jongeren worden nog vermist en vier raakten gewond. De jongeren zouden op een piste hebben geschiet die niet open was voor publiek. Premier Rutte begrijpt dat nabestaanden van slachtoffers van de ramp met MH17 het strafrechtelijk onderzoek te lang vinden duren. Hij heeft gereageerd op een brief die 18 families vandaag aan hem schreven. Volgens Rutte vraagt het hele proces veel geduld van de nabestaanden. Die willen dat Rutte de radarbeelden van de aanslag boven tafel krijgt. Maar volgens de premier heeft de onderzoeksraad voor veiligheid geconcludeerd dat die beelden niet bestaan. Binnenkort wordt er opnieuw een bijeenkomst georganiseerd om de nabestaanden bij te praten. Minister van der Steur wil opnieuw praten met patholoog anatoom George Maat. Doel van het gesprek is de kou uit de lucht halen die is ontstaan nadat Van der Steur Maat uit het identificatieteam van Vlucht MH17 haalde. Dat gebeurde onterecht vinden Kamerleden. Het gesprek zou morgen al moeten plaatsvinden. De minister wil een vertrouwelijk gesprek, maar Maat vindt dat niet aanvaardbaar. Hij wil dat Van der Steur in het openbaar excuses maakt. Pataloogmaat werd geschorst nadat hij in een lezing voor studenten... details had gemeld over de identificatie van slachtoffers van MH17. De kadavers van vijf potvissen die op het strand van Tessel liggen... worden morgen weggehaald. De dieren spoelden gistermiddag aan. De kadavers worden naar Harlingen gebracht waar ze zullen worden ontleed. Voordat het transport begint... krijgen medewerkers van de Universiteit Utrecht de gelegenheid sectie te verrichten. Mogelijk wordt dan meer duidelijk over de doodsoorzaak van de potvissen...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 Ja, eindelijk is hij daar. De Soltrain is gearriveerd en wel aan de Tolweg 10A. Het begint hier al gezellig dubbelen, uh, binnen te druppelen. Want uh, er zijn een heleboel mensen die zijn natuurlijk uh, naar uh, het strand. De kerstboomverbranding. En ik zag net twee verkleumde mensen hier binnenkomen. Koud van de kou. En ja, niet van de drank. Dat is weer wat anders natuurlijk. Uh, Toedero, uh, ik heet jullie van harte welkom en wat lekker warm. Sorry voor de muziek. <laughs> Oké. Okay. Uh, voor degene die dus nu op het strand staan. Uh, uh, als ze uh, Facebook goed gelezen hebben... dan uh, hadden ze kunnen zien dat dit programma ook op te nemen valt. Dus mochten jullie vanavond na de kerstboomverbranding thuis komen... en de harde recorder weer even aanzetten... dan kun je alsnog even luisteren naar de Soul Show. Ik denk dat we maar snel gaan beginnen. Ja. Trey Van Otter's Wedding. Het zijn trouwens al allemaal oude nummertjes, maar dat geeft verder ook niet. Daarom is het ook de Sol. Ik weet dat ik hier een heel groot uh, plezier uh, mee genoemd met het volgende nummer: zonder namen te noemen. Ro. So he's En de pips, Midnight Train to Georgia, ja, het lijkt vandaag de dag van de trein wel. Maar ja, de Salt Train is er, dus uh, ja, dat gaat allemaal gewoon door natuurlijk. Wat ook doorgaat, dat is uh, de kerstboomverbranding... en dat is uh, wel op het strand van Zandvoort. Ik had graag live verslag gedaan, maar uh, ja, de draad van de koptelefoon... Uh, was niet lang genoeg, anders had ik er graag uh, ja, bij geweest eigenlijk. Gelukkig heb ik uh, iemand uh, kunnen vinden die is er wel geweest. En ik, uh, zonder namen te noemen, hallo Toet... <laughs> Hallo, goeiedagend. Hallo, ja, hallo. Iedereen die luistert, gezellig. Ja, jij, uh, jij was uh, samen met, uh, met, uh, met je Ega, uh, ja. met Superman, was jij op het strand? Met ja, die kou? Nou, niet op het strand hoor. Op het niet toevoer. op het strand? Was, was het ja. te warm? <laughs> nee, nee, dat niet, maar het was te, even te ver lopen voor mij. Ja, nee, nee dat, dat begrijp ik. Maar, maar geef eens een impressie. Hoe was het daar? Ja, het was um, heel druk. Het stond echt vol met mensen. Ik ben heel slecht in echt goed inschatten. Maar ik denk zo'n 500 man zeker. 500 man? Ja, het was echt uh, een hele dikke grote kring eromheen. Hoeveel? ja. Uh, 500 man en 200 vrouwen, hoor ik net. Ja, ja hij had ja. alleen de vrouwen. Natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Brand je vingers maar niet aan het vuur, jongen. <laughs> uh, er stond een, wel een fikse wind, maar uh, het fikte lekker. Oké. Oké, jij me net een paar foto's zien. En uh, nou ja, de vlammen, die, uh, daar gingen we meters hoog. Ja, vooral de rookwolk die er vanaf kwam, die was wel heftig. Ja, nou ja, goed. Ja. Uh, hoe stond de wind? Naar de zee of van de zee af? Nee, van zee af. Het was een zuidwestenwind. Een zuidwestenwind. Uh, uh, het was echt uh, de, <laughs> het schuitengatflat. Die vond het niet zo Wacht, krachtig, Wacht, even, de... wacht nou, even, wacht even. Nou. Ik kom uit het oh, oosten, van, uit je... het, uit het oosten ja, maar, van het land. Ik maar die Zo van luisteren zoveel antwoorders. Die weten dat wel. Hoe noem je dat? Zuid-zuid wat? Zuidwestenwind. Ja, nee, daarna. En dat schuitengatflat. Schuitengatflat. Ja. Weet je dat Dirk van den Broek? Ja? Nou, daarnaast is een straatje... Oh, dat is een straat. Dat is het schuitengat. Ik dacht dat je een stuk strand bedoelde, wat zo nee, heet. Ik snapte nee. het dan niet. <laughs> maar het was al mijn wel, wel de moeite waard om even te gaan kijken. Ja, ik zeg maar. vind, ja vind ik sowieso wel. Ja. Ja. Het was alleen wel ernstig echt... koud. Ja, nou ja, dat vind ik, vind ik fijn om te horen, eigenlijk. Oh, dank je. Ja, nee, dat, want nou hoef, zelf niet, nou hoef ik er zelf niet naartoe. En, nee, nee, nee, je hebt de foto's gezien. Hè? Ik heb de foto's, gelukkig hebben we de foto's nog, zeggen ze dan. Ja, nee? <laughs> Nou, Ik, even een, uh, ik zal even een, een plaatje voor je opzetten. Ben je, ben je, ben je een beetje van de sol uh, muziek? Uh, heb je er ja. iets mee? Ja. ja. Lekker. Jij kwam binnen en ik denk van nou, dat is een soul op twee beentjes. Dat ken ik niet anders. <laughs> ik, uh, ik zal er even, voor je, even een eentje voor je opzetten. Van uh, The Temptations. Leuk.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 Temptations, en deze draai ik eventjes speciaal voor Roo en Toet en Rome Dat ze toch de moeite hebben genomen om even naar de studio te komen. En even lekker warm worden. Eén verslag doen van Den Kerstboomverbranding. En dat is een goede, Dan is de koffie van mij gehaald nu. Ik kijk eventjes. En de held van vandaag is geworden: ik. <lacht> yourself I've never seen, I've never seen such a smiling man, yeah, you made me happy, baby, and I'll lose, uh, out that door, when I see you Dat is El Green met Laid Down. En, uh, ja, ik kan uh, tot mijn uh, vreugde kan ik, uh, vertellen dat ik uh, dat ik ook een sidekick heb. Iedereen heeft een sidekick ja. tegenwoordig. Ruud uh, Jansen had er vanmiddag drie, geloof ik. <lacht> en uh, ik heb een berichtje gestuurd en gezegd van... joh, je lijkt uh, Anton Heibo wel. Dus, nou uh, <lacht> ja, goed, dat maakt niet uit. Wat uh, stuur? Ik hoor nog een stem. Wie zit er nou? Hé, hey, dat is de Hoe kom jij daar nou weer zo gauw? <lacht> ik zeg maar zo, Ik zeg maar niks. Voor zover ik zie, heb jij ook gewoon uh, drie sidekicks? Uh, nee, ze nee, nee, zijn absoluut niet sidekicks. En eerst mijn controle. Oh. Ja, en even te kijken of het allemaal wel goed gaat. ja, nee, ja goed. Maar uh, ja, zoals ik zeg, ik heb een sidekick erbij. Quentin. Uh, jij bent hier ja. vanaf half één vanmiddag, jongen. Ja, het, het leven is zwaar. Nou ja, dat is een ander verhaal, maar uh, <laughs> kan jou het scheel? Ja, het maar, gaat om de gezelligheid. Het gaat om de gezelligheid. Maar van, ma van waar de reden dat je zegt van, uh, van God, uh, Willem... Uh, ik wil, ik wil eens een keertje met je meekijken. Wat is daar de bedoeling van? Nou, het verhaal daarachter is... Wij hadden afgelopen zaterdag, als ik het goed heb... Hadden wij bij Nautique, hadden we nu de nieuwjaarsreceptie. Oh, daar, ja? Daar waren je ja, allemaal muziek. Ja, daar, oh, daar muziek, was ik ook. Misschien wist jij dat ja, niet, maar nee, daar was Ja, erbij. nee, dat was ik ook. Dat was ik, en, uh, ja. mm -hmm. ja, ik kende mm -hmm. al die muziek niet En toen begon jij daar vragen over te stellen en toen, ja, <laughs> toen dacht ik van ja, waarom ga ik er niet gewoon bij zitten Misschien leer ik dan nog eens wat Nou dat vind ik, dat vind ik uh, ja. Een tovernaars leerling zal je niet worden Want uh, oh. ik kan niet toveren oh. hè, Zoals ze bij ons zeggen, toveren nou ja, goed. Heb je wel eens gehoord van, uh, van de stylistics? Heb je er wel eens van, zeg maar, zeg maar ja, zeg maar ja. Ja. Ja, nee, natuurlijk. Hè. Ja, nee, nee. <laughs> uh, als je het nummer hoort, dan zeg je waarschijnlijk van... Uh, dit nummer heb ik uh, mijn, uh, mijn moeder weleens horen draaien. En dat denk ik alvast wel. Onze ouders het nummer wel. Oh. Uh, luister maar oh, eens goed. Dat goed dat met... ik wel, <laughs> ja. Ik, uh, ik weet het niet hoor, maar... Uh, sinds, sinds kort hebben wij kabouters in de studio. Is dat zo? Hoe, en hoe oud is mijn moeder dan? Dat je denkt? Jouw moeder? Ja. Uh, ik kijk eventjes naar de foto. Dan nou, hou, hou ik het ruim aan, hè? Ja. Tussen de 25 en 38. Nee. Dat is nou een oude foto. Nee. We gaan gewoon naar de stylics, uh, stylistics. Voordat je mij moeilijke vragen stelt. Want daar zit ik ook niet op te wachten, natuurlijk. Nou, laten we dat maar niet doen. Goed zo? Hé, hey, komt ie. alle kijkers van de Soul Show je zult het geloven of niet en je ziet de cellen eigenlijk wel hier wat gedanst. Rug nummer 12 zeg ik. It takes all Ja, nou... Uh, ja, uh, dan, ja. Mag, dan mag ik gaan. Oh, jij mag gaan, zeg ja. maar. Ja. Ben E. King met Stand By Me. Hoe weet je dat? Nou, heel toevallig heb ik hier een scherm voor me staan. Dat, dat. Dus met andere woorden... Je belaat de boel een beetje. Ja, eigenlijk wel. Maar ja. Ja, jij hebt ook drie schermen voor je dus. Dat is ook zo. Nou, komt die jongen.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 Danny King met Stand By Me. En uh, ze staan er voor de deur, dat is werkelijk niet te geloven. Dus Supremes, stop in the name of love. In the Name of Love, en dat was natuurlijk van, uh, van de Supremes. En ik had uh, net al gevraagd aan uh, Quinton van, uh, god, uh, ja, ken jij die? En toen zegt hij, ja, natuurlijk ken ik die. Maar ken je die echt trouwens, of niet? Uh, ja, uh, nu ik het nummer hoorde, dan ken ik het wel. En we hebben een, hele, een heleboel nummers gemaakt natuurlijk, hè? Ja. Maar oh, dat weet je niet. Je dacht, dit de enige was. Dit, dit is het enige nummer dat ik ken, denk ik. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hmm. Hoeveel soul shows gaan we dat nou doen? Een boel denk ik. Ja, nou, ik vind het best. Dan denk ik, ja, ja jij vindt alles goed. <laughs> volgende, maar, de, maar de volgende keer draai ik wel de deur op slot. Oh. <laughs> dan doe ik het niet heel goed, denk ik. Nee, je doet het hartstikke goed, jongens. Goed. Hey, ik wil je er even eentje laten horen van de Fort tops Dat is uh, trouwens een verzoekje. Um, oh. Ik heb een hele... Nee, niet oh. Dan zeg je oh. Oh. Ja, kijk dat klinkt heel anders. Uh, ik heb een heleboel verzoekjes gekregen via Facebook en uh, via de mail. Nou, ik ga niet noemen, uh, opnoemen voor wie het is en, en, en waarom het aangevraagd is. van anders dan... Ja, uh, het gaat om de muziek en eigenlijk uh, niet om het uh, genul van mij, zeg maar. Dus uh, dan weet je in ieder geval dat dit een verzoekje is. Come and Dit is dan een serieus programma. Ik, uh, ik, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Quinten. Ja. Ik, uh, ik ben erbij. Je bent erbij Pardon. Hè? Ja, je bent erbij. Ik word even een moment afgeleid. Nee, dat geeft helemaal niks. Bevalt er nog steeds jongen? Ja, ik vind, uh, ik vind goede nummers. Jij vindt goede nummers? Ja, en uh, zoals jij zei, uh, misschien word ik wel herboren. Ja, maar dat ben je al. Oh. Als je met mij draait, dan ben je herboren. Nou, dat is mooi. Of het goed is, weet ik niet, maar... Oh. Maar uh, ik zie hier twee mensen staan, hier bij de jas aan. Toet oh, en ro. Die, die gaan er vandoor. Ja, het er in de strand, kerstboom verbrand. kijk. Nee, daar was je geweest. Daar was je geweest. Dat was je. Oh ja, ja. ja, maar het was te koud. Het was te koud. Ja, koud vuur, denk ik. Oh. <laughs> nou, ik vind het in ieder geval fijn dat jullie, uh, dat jullie geweest zijn. Dat meen ik echt. Moet je vaker doen. <laughs> ja? Oh, Kido, even zijn. En intussen luister je nog steeds naar de Soul Show van Zvw Radio. Het geluid van Zandvoort. Ja, met James Brown gaan we richting de klok van 9 uur. Uh, ja, ik vind het een beetje sneu om de nummer af te breken. Uh, weet je wat? Het laatste uur dan aan het eind te draaien, nog een keertje. Tot uh, de klok van 9 uur, James Brown. of baby boys man make them happy cause man make them toys and how the man make everything everything he can do you know that man makes money